10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Betaald parkeren, dames en heren, is niet langer de melkkoe voor gemeente. U hoort het zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Dorad Megens. In Veenoord in Drenthe is brand uitgebroken in een fabriek. Er zijn meerdere explosies geweest, meldt de politie. Volgens de brandweer zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Uh, door de ontploffing is een brand binnen in het bedrijf ontstaan. En uh, door die brand is er een hevige rookontwikkeling uh, die zich uh, over de wijde uh, omgeving uitspreekt. In de fabriek in Veenoord wordt staal voorzien van een beschermende laag. De A37 tussen Holsloot en Dikkewijk is afgezet. Steeds meer tieners registreren zich als orgaandonor. Uit cijfers van de Nationale Transplantatiestichting blijkt dat vorig jaar 47.500 jongeren zich registreerden als donor. In september stond de teller van dit jaar al op ruim 46.000. De Transplantatiestichting zegt dat tieners steeds zelfstandiger zijn... en nadenken over grote kwesties. Ze zijn daardoor bewuster bezig met de vraag... of ze na hun dood organen willen afstaan. De Nationale Transplantatiestichting houdt deze week de Donorweek... om mensen op te roepen zich te laten registreren als donor. Bekende Nederlanders zetten zich daarvoor in, zoals Irene Moos. Nou ja, ik hoop gewoon dat vandaag zoveel mensen naar ja-nee.nl gaan... om zich te laten registreren. Het liefst natuurlijk met ja, ik wil donor zijn en mijn organen doneren. Maar nee is ook goed. Maar laat het duidelijk zijn. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven... zijn 31 patiënten besmet met de VRE-bacterie. Nog 20 van hen liggen in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn op verpleegafdelingen gevonden. Op vier afdelingen geldt een opnamestop. En ook zijn op de intensive care een paar mensen besmet geraakt. De VRE-bacterie is voor gezonde mensen niet erg ziekmakend... maar bij zieken kan de bacterie ernstige infecties veroorzaken. Italië gaat extra schepen en vliegtuigen inzetten... voor grenscontroles en de opvang van bootvluchtelingen. De maatregel is een reactie op de recente scheepsongelukken. Vrijdag kwamen zeker 34 mensen om het leven. toen een boot kapseisde tussen Malta en het Italiaanse eiland Lampedusa. Een week eerder kwamen meer dan 350 bootvluchtelingen om. Met de intensievere controles hoopt Italië nieuwe rampen te voorkomen. In België is zaterdag een Somaliër opgepakt. voor betrokkenheid bij tientallen kapingen. De man heet Mohamed Abdi Hassan. en hij zou miljoenen hebben verdiend met piraterij. Correspondent Joris van Poppel. Een van zijn bekendste kapingen, tenminste hier in België en ook in Nederland... was die van de Pompey in 2009. Dat was een steenstorter met een Nederlandse kapitein, een Belgisch schip. heeft hij 70 dagen lang de bemanning gegijzeld... en bruut uh, behandeld, om het zo maar uit te drukken. En uh, daar heeft hij ook uh, uh, nou, 2 miljoen naar verluid uh, aan verdiend. De kaper, met de bijnaam Grote Mond, werd aangehouden op het vliegveld Saventum. Het is onduidelijk wat zijn reisdoel was. Hassan zal in België worden vervolgd wegens kaping van een schip... en gijzeling van de bemanning. En in België zitten al twee leden van de Somali Marines vast... voor de kaping van de Pompeii. Zij kregen tien jaar cel. Het weer bewolkt. Plaatselijk wat regen of motregen. Vooral in het westen. Het oosten maakt de meeste kans op wat zon. Tegen de avond gaat het geleidelijk overal weer regenen. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen verspreid over het land buien. Soms met onweer. Maar er is ook wat zon. Het wordt dan 12 of 13 graden. Woensdag blijft het tot de avond droog. Het einde in zicht. John Bakker bij de AWB? Ja, het einde is in zicht. Behalve dan op de A59, Sirix C. Os. Daar staat in beide richtingen bij Heusden nog een file van 4 kilometer. Hij heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. En vanavond, John? Ja, dat is moeilijk te voorspellen, want het gaat weer regenen. Hè? Dus dat bedoel dan, ik. Uh, dan uh, rekenen we altijd wel weer op een wat drukkere avondspits. Nou, normaal gesproken valt het wel mee op maandag, zo rond de 100 kilometer. Bij regen wordt het zomaar 150. U bent gewaarschuwd. Dankjewel, John. Zometeen, dames en heren. Er gaan elk jaar vele duizenden mensen voor een operatie naar België. Waarom en of dat echt handig is, hoort u zo bij de caro. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.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 en Kokkelman. Betaald parkeren is niet langer de melkkoe voor gemeenten. Wat heeft Mark Rutte gemeen met Willem Drees? Elk jaar gaan vele duizenden mensen voor een operatie naar België... want daar hoef je niet te wachten. Mijn dochter die woont in Lelystad en die moest een keeloperatie... en die moest een half jaar wachten. Kom jij eens mee naar de kliniek in Brasgraad? En die werd de week erop geholpen. En het ochtendhumeur van Hans Beum, het is uh, 7 over 10 bijna. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Betaald parkeren is niet langer de melkkoe voor gemeenten. Sterker nog, steeds meer gemeenten draaien tonnen of miljoenen verlies op het parkeerbeleid. Jeroen Roelans is van onderzoeksbureau Goudappel-Kofeng. Goedemorgen. En goedemorgen. Hoe komt dat? Uh, ja, ja dat, dat, daar zijn verschillende redenen voor. Aan de ene kant zie je natuurlijk dat uh, gemeentes de afgelopen jaren, zeg maar tot aan 2008, dat er bij een aantal gemeentes grote centrumplannen zijn uitgerold waar parkeergarages bij hoorden en waarbij je verwachtte dat er uh, ja, ook uh, mensen kwamen om te winkelen. Yeah. Uh, nou, we weten sindsdien wat er is gebeurd in Nederland uh, en in de hele wereld. Uh, dat verandert het. Ook koopgedrag. Tegelijkertijd zien we dat het internetwinkelen populairder is geworden. En, dat komt er bij sommige gemeentes ook nog bij, er is ook gekozen om steeds meer uh, alternatieven aantrekkelijk te maken. Zoals PNR, waardoor je op afstand kan parkeren. PNR? Ja, dus uh, park and ride. Dus voorzieningen aan de randen van de stad. Waardoor je, en vanuit daar stap je op het openbaar vervoer en ga je de stad in. Ja. En ook dat heeft natuurlijk uh, lagere inkomsten tot gevolg in ja. de steden. Maar goed, ik heb altijd begrepen dat gemeenten wel verantwoordelijk zijn voor het aanleggen van zo'n parkeergarage. Maar dat de uitbesteding daarvan, dus het, het, het runnen van dat ding, uh, in particuliere handen is. Ja, dat, dat verschilt per garage. Er zijn uh, garages inderdaad in Nederland waar... Uh, uh, het runnen daarvan in, in particuliere handen is en ook het exploiteren daarvan in uh, particuliere handen is. Ja. Aan de andere kant zie je ook heel vaak dat gemeenten zelf de exploitatie doen, maar wel een bedrijf inhuren om uh, te zorgen dat, dat de slagboom open gaat, zeg maar, en dat, ja. dat uh, de tickets worden bijgevuld. Ja, nou is het niet en... altijd heel goedkoop hè, om in zo'n parkeergarage uh, te, te staan. Heeft dat er ook nog iets mee te maken? Uh, je, nou ja, dat, dat, het is niet altijd heel goedkoop. Uh, dat, dat is waar. Uh, alle kant, ja, wat is duur is dan weer heel relatief. Zeker als je kijkt naar wat er, er aan investeringen tegenover staat. Ja. Ik denk alleen wel dat je de vraag moet stellen of wij in Nederland ja, of dit soort voorzieningen altijd nog per definitie één op één kostendekkend zullen zijn. Ja, noemt u eens wat cijfers. Welke gemeenten hebben te maken met die verliezen? Ja, dit, dit is, het is een heel verschillend uh, beeld. Uh, je ziet een aantal uh, uh, uh, gemeenten in Nederland die gewoon uh, last hebben van teruglopende straatopbrengsten. Door verschillende redenen. En je hebt een aantal gemeentes die... Uh, uh, uh, Hengelo, uh, onder andere Papendrecht, uh, uh, en zo zijn er nog een aantal... Ja. die uh, last hebben gewoon van uh, ja, tegenvallende opbrengsten. Ja, 1 miljoen oh. voor Papendrecht, 2 miljoen verlies voor Hengelo, Spijkenisse 1 miljoen. Ja, ja dat, dat zijn forse bedragen. Maar goed, die parkeergarages, die zijn er. Klopt. En die kan je niet zomaar weer afbreken. Dat zou ik, daar zou ik ook niet aan beginnen. Nee, uh, dus, dus raar... blijven ze zitten met een exploitatietekort. Ja, ja dat is, dat is, heel hard is dat wel de realiteit. Uh, zoals we dat hebben gezien op andere dingen, op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. En ik denk dat je uh, ja, toch heel kritisch moet gaan kijken naar van... Uh, waar kan ik mijn kosten gaan verlagen? Ja. Ik denk dat ook heel veel moderne technieken die we nu hebben... die ontwikkeld worden voor de parkeerregulering... Ja. dat die tot echt aanmerkelijk lagere kosten nog kunnen gaan zorgen in de exploitatie. Ja. Dan komen en, de gemeenteraadsverkiezingen uh, eraan. Je kunt ook zeggen, als die dingen niet te weinig geld oplevert... Uh, doe het tarief naar beneden, dan komen er meer mensen. heb je per saldo misschien meer inkomsten. Ja, voor mij is het daar maar nou net een, uh, een, een denkfout. Ik, ik denk niet dat, dat uh, het parkeren... Zeker niet in steden waar de tarieven echt aanmerkelijk lager zijn. Hè? Waar je praat over misschien een euro, anderhalve euro, twee euro per uur. Ja. Dat dat nou ervoor zorgt dat mensen massaal weer gaan winkelen. Ja. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat gewoon het winkelbestand en de manier waarop wij in Nederland leven en werken. Ja. En, ons, en onze boodschappen doen. Ja. Dat dat wezenlijk is veranderd. En aan die nieuwe situatie zou je moeten aanpassen als gemeente. Ja, maar wat moet je dan met die parkeergarage? Je kunt er toch moeilijk iedere keer een zwembad van maken? Nee, maar dat, voor mij is dat ook helemaal niet uh, wat je zou moeten doen. Je zou misschien kunnen kijken: wat kunnen we op straat aan parkeerplaatsen weghalen? Zodat we de garages beter kunnen vullen en die straal, de ruimte die we vrij spelen op straat... voor uh, kwalitatief hoogwaardige zaken aanwenden... zoals verblijfskwaliteit in de openbare ruimte. Bomen. Je kan het dus ook zien als een kans. Juist. Goed, dat is uw advies. Uh, nou, dat is interessant met de gemeenteraadsverkiezingen op komst. Er zijn vast wel een paar wethouders en een paar uh, lokale uh, lijsttrekkers... die zich hier hard voor willen maken. Ik nee. dank u zeer. Jeroen Roelands van onderzoeksbureau Goudappel Koffeng. Graag gedaan.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 Everywhere with Simon Smith and his dancing bear. It's Simon Smith and the amazing dancing bear. Poging om weer op te vrolijk als u in de file staat. Ellen Price was dat met Simon Smith and his amazing dancing bear. Een nieuwe heup. Steeds meer Nederlanders gaan op zoek naar zorg over de grens.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 De Zorgtoerist. Elk jaar dames en heren, gaan vele duizenden mensen voor een knie- of heupoperatie... naar België. Uh, om hoeveel mensen het precies gaat, is nog onbekend. Maar het aantal stijgt. Waarom? U hoort het in De Zorgtoerist. Gemaakt door onze Royke Heerkens. Ik lig hier al van de achtste keer dus, okay. in dit ziekenhuis. Dus, uh... Het is een half uurtje rijden naar het Belgische Brasgaat. De Nederlander Henny van der Grijn weet het precies. Ze is hier al vaak geweest. Oh, voor salmonella, voor nierproblemen, voor hartproblemen, voor uh, zware longontsteking. Uh, ik weet het onderhand allemaal niet meer. Ik, ik, ik, acht keer in ieder geval, ja. Nu revalideert ze er na een heupoperatie. En het gaat goed. Een nieuwe heup door deze vriendelijke, goede, kundige dokter. Heb je veel pijn gehad? Nee, ik viel best mee. Ik was er ongelooflijk bang voor. Ik had het een jaar eerder moeten doen en ik heb uitgesteld en uitgesteld. En op de duur kon ik helemaal niet meer lopen. Dus toen moest ik gaan en het is 100% meegevallen. Ja, ja, ik had het veel eerder moeten doen. Maar ja, dat zeggen mensen altijd achteraf. Hè. Het bevalt haar wel in het Belgische ziekenhuis. Ze raadde haar dochter ook aan om naar dit ziekenhuis over de grens te kijken. Ja, want mijn dochter die woont in uh, Lelystad. En die moest een keeloperatie en die moest een half jaar wachten. Tot mijn man zei, kom jij eens mee naar de kliniek in Braschaat. En die werd de week erop geholpen. Kijk, dat verschilt het verschil tegen Nederland en België. De wachtlijsten zijn veel korter. Het Klina ziekenhuis is niet een dure state-of-the-art art privékliniek. Het is een gewoon algemeen ziekenhuis in het Vlaamse plaatsje Braschaat. Maar zoals in alle Belgische ziekenhuizen... hoeft de patiënt er vrijwel nooit te wachten. De wachttijden zijn in ieder geval veel korter dan in Nederland... Elk jaar gaan vele duizenden mensen voor een knie- of heupoperatie naar België. En ook wel naar Duitsland. Directeur van AZ Clina, Chris Despalier. Ja, ik heb de cijfers niet, dus ik, ik zou het niet exact kunnen zeggen. Maar ik heb wel het vermoeden dat er toch wel een beetje een drainage is, ja. Ook Turkije is populair voor cosmetische ingrepen, die ze zelf betalen... en voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Hoeveel mensen jaarlijks gaan, is nog niet bekend. Maar het aantal neemt toe. En als je in quotes moet praten zeggen wij altijd de patiënt staat centraal. Dat betekent um, dat wij proberen een snelle access te hebben op de polykliniek. En proberen zo patiëntgericht mogelijk te organiseren. Hoofdarts in AZ-Klina, Joost Baart. De patiënt komt bij ons op de poli en kan meteen met een, uh, met een volledig zorgtraject uh, afspraak, elkaar uh, OK, uh, of, of röntgenonderzoek, technisch onderzoeken in één keer de retour. Hè. Vandaag is het zo dat, dat bij ons inderdaad de patiënt een stuk de agenda dicteert. Hè. En uh, het is ook zo dat uh, de artsen bij ons vrij flexibel poly doen. Dus zij, vaak wordt de polykliniek nog uh, huren zij hun ruimte en werken als zelfstandig ondernemer. Dus dat betekent ook dat hun werktijden flexibel zijn. Als zij een half uur langer poly doen, dan kan dat ook vlot. Hè. En dat betekent dat de toegankelijkheid ook goed is. Hè. En nu aan het revalideren. Ja, dus ik hoop binnenkort weer zelfstandig te kunnen lopen. Zonder stok, zonder iets. Ja, daarom staan we dus uh, in uh, ja, het lijkt wel een moderne fitnessstudio waar we nu zijn in het ziekenhuis. Ik sta er ook van te kijken hoor. Toen ik hier de eerste keer kwam, dat ik uh, zag hoe het hier was. Het is ongelooflijk. Ik denk dat, uh, dat het ondernemerschap en de, zeg maar de concurrentiële setting van het ondernemerschap die vandaag nog in de zorg bestaat ook maakt dat, uh, dat onze zorgverstrekkers zich proberen uh, attractief voor te stellen en, en dus in feite uh, ja, zeer toegankelijk te zijn voor, voor de patiënten. Ja. Dat is een stuk geligeerd aan het systeem wat wij vandaag hebben. Hoe gaat het met de revalidatie? Uh... Ik ben tevreden. Ik weet niet of de dokter tevreden is, maar uh, ik ben tevreden. ja. ja. Want, u, want u zit nog wel een beetje ongemakkelijk. Ik zie dat u nog een beetje, ja, een beetje wiebelig. Maar dat komt. Ik wel zo gaan zitten hoor. Ja. ja. Keurig. Ja. <laughs> Morgen in de Zorgtoerist. Ik ben een alleenstaande mama en uh, ik zit hier niet voor, uh, voor mijn plezier hoor. Uh, ik uh, vind het ook wel belangrijk van op tijd thuis te zijn. En het uh, is niet maar. Uh, ja, als er, uh, als er dingen binnenkomen is het ook gewoon moeilijk. Er zijn natuurlijk een aantal uh, operatiesplannen op voorhand. Gelijk de dame die ik net heb geopereerd met een, een breuk van haar vinger. Ja, die, die zit voor de komende paar weken zitten de programma's vol. En dan komt er iemand met een vingerfractuur. Dat is niet dringend om dat s'nachts te doen. Maar dat kunnen natuurlijk ook geen drie weken uitstellen. En zo komt het dat dat toch dan weer die programma's vol geraken. Morgen verder. En tot die rest zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij Goedemorgen Nederland.nl. Straks wat heeft premier Mark Rutte gemeen met premier Willem Drees? Eerst nu het de humeur. Hier is Hans Peum. Wat is er toch aan de hand met het weer? Iedereen heeft er verstand van, maar als zelfs de experts het niet weten... wat moet je dan? Doen wat mijn buurvrouw deed... Zij harkte de goot in de straat voor haar huis schoon. Dat was zo'n inspirerend plaatje dat ik hetzelfde deed... en de dakgoten er nog bij. De beloning kwam snel. De hoeveelheid regen van het afgelopen weekend... was meer dan wat er gemiddeld in de hele maand oktober valt. Het KNMI en de ANWB melden grote overlast. Riolen die overstromen, ondergelopen kelders. De gemalen kunnen al dat water niet verwerken... De brandweer werd ingezet. Rijkswegen afgesloten omdat er te veel water op de weg lag. Dat leidt tot de gevreesde aquaplanning, dat je banden de grip op het wegwek verliezen en dan ga je glijden. Heb je dat een keer meegemaakt, dan rijd je langzamer, maar er zijn altijd weggebruikers die dat nog niet hebben meegemaakt. Het kan natuurlijk altijd nog erger. Zaterdag kwam er een cycloon op India af, zo groot als de helft van het hele land, qua oppervlakte 80 keer Nederland. Dat roept beelden op van voorbije tijden. Toen er nog van die hele grote dieren rondliepen, dinosaurussen, op een verre lege planeet. Daar past zo'n gigacycloon mooi bij. Maar dat is nog niet meer van deze tijd. Al die schade in zo'n dicht bevolkt gebied. 500.000 Indiërs vluchten voor de supercycloon Phailin. Als je het een naam geeft is het beter te vatten. Golven van vier meter beukten het land. Alles wat een beetje los zit, en dat is veel in India, werd opgezwiept en weggespoeld. Huizen, scholen. In grote delen van het land viel de elektriciteit uit. Het treinenspoor werd uiteengeslagen. Tussen alle rampspoed toch ook een positief bericht. Moslims en hindoes verzamelden zich voor moskeeën en tempels om gezamenlijk te bidden op de goede afloop. Men weet nog niet hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van failing, maar toen in 1999 cycloon Paradwiep tot rust kwam... bleek dat meer dan 10.000 mensen het niet hadden overleefd. Onze luchtballonnen en weersatellieten kunnen alleen het weer registreren. Vastleggen wat er gebeurt en wat er gebeurd is. Zou er ooit een tijd komen dat de mens het weer kan manipuleren... opdat dat wat gevreesd wordt... Niet gebeurd. Hans Beum, morgen het ochtendtumeur van Mart Smeets. Is dichter bij huis, historisch gezien dan 2011. In het voorjaar kwam deze single uit van Milo, Little in the Middle van het album North and South. Hallo op het ritme van de Ruitenwissers. Het is zes minuten voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Vanavond, dames en heren, houdt Mark Rutte de premier... de jaarlijkse Willem Dreeslezing onder de titel... Sterke Mensen, Sterk Land... over het bezielende verband in de samenleving. Volgens journalist en historicus Robert Stiphout... zou Rutte er goed aan doen om zich eens wat meer te laten inspireren... door zijn socialistische voorganger. Meneer Stiphout, goedemorgen. goedemorgen. De vraag is of hij dat al eigenlijk niet doet... want het is een premier die over het algemeen... in het binnenland op vakantie gaat, sober leeft... Uh, vindt dat mensen hard moeten werken... en dat er een vangnet moet zijn voor de sociaal zwakkeren. Dat is ongeveer alles wat Drees ook zei. Ja, dat klopt. Uh, de, de, Rutte heeft zich al uh, blijkbaar veel van aan uh, Drees zijn uh, premierschap gelegen laten liggen. Want uh, hij uh, uh, lijkt in veel op hem. Uh, maar er is wel een belangrijk verschil uh, in de uitgangspositie. Drees was natuurlijk een uh, sociaal-democraat, puur zang. En Rutte is een echte liberaal. Uh, een liberaal die uh, oproept tot uh, zelfredzaamheid en uh, de participatiesamenleving uh, als uh, visie uh, heeft, heeft, heeft neergezet. En uh, Drees uh, ging toch uit uh, uh, van, van het feit dat mensen die buiten hun schuld niet meer konden rondkomen, ja. um, dat die door de staat geholpen moesten worden. Ja, maar hij sprak daarbij ook van de waarborgstaat, waarin sociale zekerheid niet als hangmat, maar als een vangnet zou moeten functioneren. Oh. En hij sprak oh. bijvoorbeeld schande van Joop Den Uil, omdat hij vond dat uh, die Nederland aan het infuus van de sociale zekerheid legde. Ja, ja, ja. Nee, dat heeft hij zeker gedaan. Hij heeft, na zijn premierschap heeft hij in de jaren zestig de liberaal conventionele kabinetten en daarna ook de NL uh, gewaarschuwd uh, uh, voor al te veel wat hij noemde wilderigheid en gekkigheid. Hij vond het uh, uh, wilderigheid dat uh, uitkeringen bijna net zo hoog als lonen werden en hij vond het uh, uh, de, de uitbouwen van, de, van die hele sociale zekerheid, dat noemde hij zelfs gekkigheid. Ja, en ja, hij, ja. hij, hij hebt uiteindelijk ook zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd, als ik me niet vergis. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk heeft hij dat zeker, uh, zeker opgezegd, ja, ja, ja. ja. Goed, dus met andere woorden, er zijn nogal wat overeenkomsten. Klopt, zeker. Ja, daarom zeg ik ook, de uitgangspunten zijn misschien het uh, uh、anders. Maar uh, Drees was zich ook als geen ander van bewust dat hij zijn idealen opzij moest zetten voor het landsbelang. En dat heeft hij ook gedaan. Dus um, hij, was, uh, hij was de prediker van soberheid. Want ineens soberheid was dat recept voor uh, vooruitgang. Uh, uh, zo, uh, uh, zo, zo communiceerde hij. Ja. En zijn idealen, uh, ja, die had hij natuurlijk ook wel vorm willen geven. Maar dat zat er in die tijd uh, uh, minder in dan hij ongetwijfeld. Of zelf zou hebben gewild. Ja, zijn er ook nog punten waar Rutte en Drees dan echt fundamenteel van elkaar verschillen? Nou, uh, wat ik zei. Uh, uh, Rutte, de, de, de optimist, uh, doet een beroep op de ondernemersgeest en de zelfredzaamheid. En Drees hoefde dat niet te doen. Want uh, in die periode, uh, ja, de sociale zekerheid moest nog goed van de grond komen. Iedereen was al zelfs, uh, zelfredzaam. Dus uh, dat is, dat is het, uh, denk ik, het grote verschil. Ja, nou ja, hij is uh, uh, ook nog minister van Sociale Zaken geweest, Drees, hè, voordat ja. hij premier werd. Dat is Mark Rutte nooit geweest, de staatssecretaris van Onderwijs, dat wel. Um, maar wat je misschien wel kan zeggen, is dat Nederland nu niet zo erg als na de Tweede Wereldoorlog, toen het land in puin lag, in letterlijke zin, maar toch ook weer in een wederopbouwfase verkeerd, ja, economisch zeker. gezien. Zeker, ja, maar er is wel een belangrijk verschil, want uh, Nederland uh, werd toen echt opgebouwd. En uh, Drees zei zelf al opbouwen is makkelijker dan afbreken. Kijk, uh, uh, alles wat, uh, wat, wat, wat, wat Drees aan, aan uh, sociale zekerheid uh, invoerde of liet invoeren, dat werd als een gunst gezien, alsof het uit Drees zijn eigen portemonnee kwam. Hij kreeg voor niet voor niets zo verschrikkelijk veel uh, bedankbriefjes. Uh, een van de biografen van, uh, van Drees heeft wel geschreven dat tussen al, uh, al, die, al die bedankjes had bijna niemand die het woord excellentie kon spellen. Maar dankbaarheid uit, dat konden ze wel. Er werden ja. werkjes naar hem toegestuurd. Dus dat werd ze een gunst gezien. En ja, tegenwoordig is het, uh, uh, is het een recht. Het is zelfs in de grondwet verankerd. Uh, het recht op uh, gezondheid, woning, werk. We hebben overal recht op. Ja. Zie dat maar eens af te breken. Ja, goed. Nou ja, um, uh, andere tijden. Ook wat het aanzien van de politiek betreft. Drees stond natuurlijk op een enorm voetstuk. Zowel bij links als bij rechts. I iedereen ja. was er wel van over eens dat het een enorme staatsman was. Vadertje staat, hij vaak genoemd. Uh, bij Rutte is dat toch anders. Hoewel uh, de kwaliteit als premier bij eigenlijk niemand ter discussie staan. Maar als, eh, laten we zeggen, gezicht naar buiten toe, wel. Ja, kijk, Drees was een, was, een, was, een, was een echte nationale premier... maar dat had ook te maken met, met zijn voorkomen. Kijk, hij, hij, hij, was, uh, hij werd wel het geestesmerk van, uh, van de Nederlandse volksaard genoemd. Uh, ja. uh, bescheiden, eenvoudig, uh, deugdzaam, fatsoenlijk. Ja, ja um, ik, ik, uh, ik zou niet meer durven stellen dat dat de volksaard is... van de Nederlanders uh, van vandaag de dag. Nee. Um, dus in die zin was hij een nationale premier. Maar hij was ook 62. Hij had er al een heel leven in de politiek ja. op zitten... toen hij premier werd over ja. gestegen zijn zin in. Ja. En uh, hij was wethouder geweest en, ja. en, en, en ooit, ooit begonnen als stenograaf. Ja. En hij was in feite een, was een, een, een, een Oer-Nederlandse jongen die een Amerikaanse droom uh, uh, waarmaakte. Juist. Uh, namelijk door uh, uh, als stenograaf te beginnen en als premier te eindigen. Goed. Maar er kwam ook bij dat uh, Rutte is natuurlijk nog premier. En ja. we moeten nog afwachten wat er verder van hem uh, gaat worden. Ja, daarvoor en, is het nog te vroeg. Ja, en Drees die, uh, heeft na zijn premierschap ja. dat hele imago van Nationale Premier... verder kunnen uitbouwen door ja. voortdurend met overigens erg verstandige adviezen te komen. Ja. Uh, en dat kon hij heel lang volhouden. Hij werd 101. Goed. Dat is zo. En dat moet de Mark Rutte nog worden. Robert Stiphout, vanavond dus de uh, drees van uh, Mark Rutte. Hartelijk dank. Het is half elf ja. geweest. We gaan snel naar Jeroen Wielert voor het onderwerp van Lijn 1. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Sven, de bus staat bij de Utrechtse stad Schouwburg... waar net twee enorme opleggers van de Nationale Reisopera zijn binnengereden. Blij om te zien dat dat nog allemaal op de weg is. Maar ook blij met heel veel jeugd. Idealistische jeugd, ze zijn er nog en ze gaan voor de Verenigde Naties. Maar eerst nemen ze lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nog het NOS-journaal ongetwijfeld over De Grote Mond. Hier is Dorat Megens. In Italië gaat uh, Italië gaat extra schepen en vliegtuigen inzetten... voor grenscontroles en de opvang van bootvluchtelingen. Maatregel is een reactie op de recente scheepsongelukken bij Lampedusa. Vrijdag kwamen zeker 34 mensen om het leven toen een boot kap zeisde. Een week eerder kwamen meer dan 350 bootvluchtelingen om. In Veenoord in Drenthe woedt nog altijd een brand in een fabriek. Daarbij zijn waarschijnlijk twee mensen gewond geraakt. Maar die brand lijkt inmiddels onder controle, zo meldt...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 En dan inderdaad, de Grote Mond. In België is zaterdag een Somaliër opgepakt die mogelijk de leider was van een piratenbende... die in 2009 het Belgische schip Pompeii kaapte. De man heet Mohamed Abdi Hassan. Zijn bijnaam is Grote Mond. En hij zou miljoenen hebben verdiend met piraterij. Werd aangehouden op het vliegveld Zaventem. Dat zijn de hoofdpunten, Sven. Dankjewel, Doald. Je zou er bijna een Grote Mond van krijgen... als je nog steeds in de file staat, John Bakker. Ja, nou ja, het, het, valt, het valt nu wel mij hoor. De enige files die er nog staan, die staan op de A59, Syri C. Os in beide richtingen bij Heusden, drie kilometer. Dat heeft allemaal te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. In beide richtingen is de linkerrijstrook afgesloten. Dankjewel, John, tot morgen allemaal. Ja. Nu alle aandacht voor Jeroen Wielert. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaard. Goedemorgen vanuit Utrecht, ver weg van het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Vanmorgen in het nieuws: Sigrid Kaag. Als Nederlandse gaat zij mogelijk de ontwapeningsmissie in Syrië leiden voor de VN dat is toch iets anders dan een weekendje op en neer... naar de Patriot Crew in Turkije. Een mooie taak voor een landgenoot. Maar het is ook mogelijk het perspectief van Yild van Schaik... Leslie Fijn en Sascha Stans. Drie jonge Nederlanders die vanaf vandaag in de strijd gaan... voor de VN-jongerenvertegenwoordiging. Voor meer wijsheid daarover zit hier ook Esther Peters... voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Maar eerst maar even naar de drie kandidaten. Yild van Schaik, waar ga jij voor? Goedemiddag, mijn thema is coöpereren uit de armoede. Samen kunnen we de wereld veranderen. Ik heb, ik heb afgelopen half jaar in Kenia onderzoek gedaan naar coöperaties. Daar heb ik onder andere gezien dat boeren dagelijks 7 kilometer moeten lopen om water te halen. Dat kinderen op het land werken omdat hun ouders geen geld hebben om de school te betalen. En dat mensen maar één keer per dag te eten krijgen. Maar ik heb ook gezien hoe het anders kan. Aan de hand van de coöperatie kunnen hele gezinnen en boeren zich optrekken uit de armoede. Je hebt nog een hele uitzending om het allemaal verder uit te leggen. Leslie Fijn, waar ga jij voor? Nou, ik wil me graag inzetten voor internationale samenwerking... voor de handhaving van internationale wet. Want er zijn natuurlijk heel veel wetten en heel veel conventies... die de Verenigde Naties hebben, maar er is weinig handhaving. Dus daar wil ik me voor inzetten. Sascha Stans dan? Ik ga me inzetten voor een uh, internationale uh, blik op migratie. Uh, momenteel belanden veel mensen tussen wel een schip. Denk aan Lampedusa, een paar weken terug. Uh, dat kan niet de bedoeling zijn. En dat valt ook zeker niet binnen onze naleving van de mensenrechten. Dus daar ga ik mij hard voor maken. Idealen genoeg hier in de bus. Hoe hoort u dat aan? Kent u dat? Herkent u dat? Of bent u al lang gedesillusioneerd geraakt? Ik hoop het niet. 0800 1121. 11 is het nummer waarop u kunt reageren. U kunt ook tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn 1 ntr.nl Alice Cooper, ook al lang van school af. Net als Jilt uh, van Schaik, Leslie Fijn en Sascha Stans hier in de bus. Ik wou het vandaag een beetje beschaafd houden. Ik bedoel, niet elke dag heb je Juri Albrecht en Joost Niemuller naast elkaar zitten. Maar ik hoop dat jullie toch wel een beetje een grote mond hebben. Jongens, hè, hè? Of is het allemaal heel beschaafd, die jeugd van tegenwoordig? Nou, beschaafd zou ik niet willen zeggen. Uh, ik, ik gun het jullie haar van harte, maar toch wil ik wel zeker die uh, vertegenwoordigerschap binnenhalen. Nou, maar ik wil wel dat jullie het ook vooral heel erg oneens zijn aan het eind van de uitzending. Natuurlijk, hier zit de nieuwe Ban Ki-moon, hè? De secretaris-generaal van de VN. Ja, jij gaat later ook een eigen Sigrid Kaag uitzenden naar Syrië. Want ja, die chemische missie, dat is nog voorlopig niet afgelopen. Uh, Esther Peters, jij bent voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Wat is dat nou weer? De strijd om de jongerenvertegenwoordiging van uh, de VN. Gaat dat gepaard met medailles? Nee, gaat niet gepaard met medailles. Uh, het jongerenvertegenwoordigerschap is een programma wat al vanaf de jaren 70 uh, plaatsvindt. En het is heel erg uniek, uh, een heel erg uniek programma. Het is namelijk zo dat wij uh, vier koppels van twee jongerenvertegenwoordigers hebben... die zich inzetten op allerlei verschillende thema's. En de jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is daar één koppel van. Maar ook uh, Duurzame Ontwikkeling, UNESCO en Europese Zaken uh, zijn ook... Thema's waar jongeren vertegenwoordigers zich mee bezighouden. En is die strijd vandaag mondiaal, echt globaal geopend? Vanaf vandaag tot en met 23 uh, oktober gaan deze drie uh, kandidaat jongerenvertegenwoordigers zich heel erg bekendmaken in heel Nederland, zodat ze zoveel mogelijk stemmen verzamelen en uiteindelijk hopelijk het jongerenvertegenwoordigerschap uh, kunnen opeisen op 23 oktober. Ja, maar ik bedoel, is het ook, is het ook iets wat in het buitenland ook uh, gelijktijdig gestart is? Toch een soort uh, Olympische Spelen voor, uh, uh, voor de VN? Of is het puur Nederlandse aangelegenheid? Dit is puur Nederlandse aangelegenheid, hebben. maar er zijn wel uh, over de hele wereld jongerenvertegenwoordigers naar de Algemene Vergadering. Kun jij jongeren van destijds noemen die het inmiddels ook tot Sigrid Kaaghoogte hebben gebracht? Nou, een leuk uh, weetje is dat koningin Beatrix, uh, nu prinses Beatrix... en toen ze jongerenvertegenwoordiger werd ook prinses Beatrix... een van de eerste uh, jongeren was die mee is gegaan... Uh, na de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja, dat deze navolging van haar moeder... die in de jaren 50 ook nog wel eens hele gewaagde toespraken hield. En dat uh, uh, hoop jij ook van hun, hè? Dat hoop ik zeker ook van hun, Zo, ja. En nou, dan zijn ze nog niet eens van koninklijke huizen. Nee. Maar dat, uh, dat hoeft volgens mij ook niet. Als ik ze zo met z'n drie hier zie zitten... dan uh, verwacht ik heel veel goeds van yep. deze drie. was <laughs> van Schaik, Leslie Fijn, Sascha Stans. Uh, ik heb je daarnet uh, voor Alice Cooper um, toch jullie um, uh, intenties horen uiten. Wat ik hierin mis uh, is het woord uh, crisis, Sascha. Ja, het komt een beetje omdat uh, crisis toch voor veel landen een uh, nationaal uh, stukje grond is. Waar ze het over willen hebben. Iedereen wil het op zijn eigen manier oplossen. Wij willen het niet op de Amerikaanse manier. En niet vergeten dat heel veel van deze uh, thema's haken wel aan bij de crisis. Zoals bijvoorbeeld het coöpereren of migratie. Migratie ja. heeft een enorme impact op de economie. Ja, maar de crisis is uh, over impact gesproken natuurlijk een grensoverschrijdend verschijnsel. Ja, dat is zeker waar. Uh, maar dat uh, houdt niet weg dat de meeste landen wel... Uh, op sommige gebieden, zoals hun eigen economie... wel graag uh, toch een beetje hand in eigen zak houden. Uh, je ziet het al dat het op Europees niveau moeilijk gaat... om er allemaal over eens te worden hoe we het gaan aanpakken. Laat staan op mondiaal niveau. Leslie Fijn, dan neem jij de crisis ook mee in jouw idealen in zaken migratie? Ja, zeker. Want um, internationale samenwerking is natuurlijk een heel breed thema. Dus um, wat ik uh, wil gaan doen met internationale samenwerking... is wat vinden de jongeren belangrijk om in samen te gaan werken. En daar zit natuurlijk ook de crisis aan vast. Want heel veel mensen denken over bijvoorbeeld... Um, uh, werkloosheid, Dus dat is ook jongeren werkeloosheid. Dat is ook een zaak die moet aangepakt worden. En ik denk dat de eerste stap naar verbetering... Uh, en verandering is handhaving van de wet. En dat doe je door internationale samenwerking. Dus als er op mondiaal niveau wordt samengewerkt... om iets aan de crisis te doen... en uh, om tegen jongere werkloosheid te vechten... Dan pak je ook gelijk de crisis aan. Jilt van Schaik, wereldverbeteraar in zaken Afrika. Uh, crisis voldoende en te over daar natuurlijk. Je hebt net al wat geschetst. Zeven kilometer lopen naar je job en weer terug. Ja, juist in tijden van crisis is het voorzichtig. Is voor... crisis in Nederland dan eigenlijk niet een verschrikkelijke luxe? Uh, vergelijkbaar met het, uh, daar in Afrika of in India, waar ik ook heb gezeten, is het zeker een, uh, een minder probleem, een, een ander probleem. Maar juist in de tijden van de crisis is het volgens mij belangrijk dat we met z'n allen de, onder, uh, de schouders eronder zetten. Dat we samen laten zien dat we sterk staan. En dat is nou zo mooi aan een coöperatie. In een coöperatie doe je het samen, met z'n allen. De leden van de coöperatie zijn, staan centraal en op die manier help je elkaar samen uit de armoede. Er is natuurlijk een uh, zekere stroming in Nederland die dat allemaal wel heel erg ver weg vindt. Dat Afrika en vooral wil bezuinigen op zoiets uh, in hun ogen belachelijks als ontwikkelingssamenwerking. Ja, ik heb het ook zeker niet over geld heen sturen naar andere landen. Dat hebben we lang genoeg gedaan. Een, een mooie anekdote is toen ik in, in Kenia zat. Toen liep ik samen met een, een kenia student die liep met mij mee. En op een gegeven moment kwam ze elke dag als het regende vier uur te laat aan op het werk. En het kwam dat ze de rivier moest oversteken en die overstroomde dan. Dus ik ging, op een dag ging ik naar haar toe. Met haar familie heb ik te praten en die hadden het erover van hoe komt het nu? Ik zei in Nederland de eerste keer dat het zou gebeuren zouden we zeggen shit happens. Maar de tweede keer gaan we bij elkaar zitten en gaan we denken hoe kunnen we het oplossen. In Kenia doen ze het anders. Daar bidden ze s'avonds dat het niet regent. En als het de volgende keer weer gebeurt dan gaan ze nog een keer bidden. Toen ik hun mijn verhaal vertelde. Toen zeiden ze van... zo hebben we er nog nooit naar gekeken. Zo moeten we het misschien aanpakken. En op die manier denk ik dat het moet gebeuren. Dus door samen te werken uit de armoede. Niet zozeer door grote bakken geld te sturen. Maar echt door samen de schouders om te zetten. En om de kennis te delen die we hier hebben. Over te brengen naar andere landen. Ja, maar ik zei al. Dat begrijp ik volledig. Je verhaal komt er goed uit. Maar er is gewoon een gure tegenwind. Uh, tegen dit soort dingen. Jij zegt al, van, het gaat niet alleen over geld... maar gewoon ook over pure uh, mensenhanden. Maar je hebt ook als jongere te maken met dat soort uh, klimaat... Ja, zeer zeker waar. Maar in Nederland is juist een land wat uh, 100 jaar geleden is opgekomen dankzij de coöperaties. De coöperaties hebben Nederland groot gemaakt. Kijk uit de regio waar ik van kom, Brabant. Uh, we hebben de Rabobank, maar ook andere grote zuivelcoöperaties. Dus op die manier hebben we al laten zien dat het in Nederland werkt. En daarom ja. is het belangrijk om dit door te drukken. Het is een al missie ook daar in Brabant geweest natuurlijk, hè? Um, dat ook zeer zeker. De, de, nog nogal pastoraal. Uh, mannen met zwarte pijen daar tussen uh, de Afrikanen. Kijk, zo is het ooit ontstaan. Maar ja. tegenwoordig in de, in, de, in de tijd waarin we nu leven, zie je dat coöperaties nog steeds heel belangrijk zijn. Wereldwijd zijn er bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen coöperaties met een ledenaantal van 1 miljard mensen. Nou, als we dit wereldwijde netwerk kunnen inzetten om uh, de strijd tegen de armoede aan te gaan, dan denk ik dat wij... Een dit een heel goed platform is om de, de 1 miljard allerarmsten op deze wereld... Uh, uit de armoede te helpen. Leslie Fijn, wat heb jij uh, um, te zeggen over de spanning... tussen gewoon het harde um, politieke dagelijkse handwerk... Hè, Nederlands, het kabinet Rutte 2 is nog maar net gered... en uh, wat jij wil op de wereld? Um, Want het, het, het is natuurlijk gewoon uh, <laughs> niet makkelijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Uh, maar daarom denk ik ook dat gewoon... Uh, net als Jill heb ik ook gezien in andere landen zoals Palestina en Mexico waar ik uh, veel vrijwilligerswerk heb gedaan. Heb ik ook gezien hoe, hoe mensen daar leven en dan hebben we het in Nederland vrij makkelijk om het zo, nou, vrij om mm -hmm. het zo te zeggen. Maar ik denk ook dat de jongeren van Nederland hun stem kunnen ophijzen voor anderen. Want wij hebben natuurlijk een stem, wij hebben vrijheid van mening, wij hebben heel veel rechten. Terwijl ze dat in andere landen niet hebben. Dus ik denk dat er gewoon een punt om uit, niet alleen uit de armoede te werken, maar een punt om onze wereld te verbeteren, wel is dat jongeren hun stem opheven. Want we zijn natuurlijk niet alleen de, de toekomst en de leiders van morgen, maar we zijn natuurlijk ook de wereldburgers van vandaag. Ja. En we zouden onze stem moeten geven voor wat wij zien dat niet goed is. Nou, het goede is van jullie uh, dat uh, je in ieder geval al uh, met je, met je poten daar in de modder hebt gestaan. Dat je dat hebt gezien. Sasha hoe is dat bij jou? Ja, ik ben in China geweest, maar verder uh, vrij weinig buiten Europa. Um, maar wat ik ook uh, hoor ook in jouw vraag, Jeroen... is dat uh, het scepticism of de, de argwaan van de mensen in Nederland... van ja, moeten we daar nog geld heen sturen? En uh, is het allemaal niet te idealistisch... Nou, het, het is vooral niet te idealistisch. Maar ik bedoel, ik leef lang genoeg om te weten hoe, hoe taai het allemaal is. En, en met hoeveel desillusie het gepaard gaat. Daarom vind ik jullie elan heel erg passend. Ja, maar je moet ook niet vergeten dat... Uh, hoewel het misschien slecht gaat en hoewel er nu dingen zijn waar we ons heel erg zorgen over maken... Ja, ik zit niet te zeuren van het wordt allemaal niks. Dat hoor je me ook niet Nee, zeggen. precies. Nee, precies. Nee? Maar dat, uh, de mensen Toch? in Nederland zeggen dat ook niet. Nee. Uh, ik ben de straat op geweest, hier in Utrecht ook. En ik heb daar mensen gevraagd van joh, deze thema's zoals migratie. Uh, hoe spelen die bij jullie? En na een beetje doorvragen uh, komt er toch wel heel veel passie uit bij de meeste mensen. Nou, dat is mooi. Want ik heb, ik, ik heb het ook over die neiging die hier in Nederland bestaat om heel erg naar binnen te kijken. En jullie kijken in ieder geval naar buiten. Ik kijk ook naar Leslie. Huh? Ja. Met, met die ervaring die je daar hebt opgedaan. Ja, Globalisation. Ja, nou, globalisation is een heel groot probleem. En misschien zijn er ook wel mensen die een beetje sceptisch zijn. Maar ik bedoel, het is juist nodig dat we die idealistische jongeren hebben... die zeggen, weet je wat, het is niet goed, we moeten dit veranderen. En dan hebben we juist die stem nodig van al de Nederlandse jongeren... die, die, die zeggen, we moeten verandering komen. Dus ik, ik denk, ja, het kan natuurlijk wel een beetje sceptisch zijn. van, Is de VN wel belangrijk op dit moment. Wat doet de VN goed? Ik bedoel, Er zijn zoveel dingen die niet goed gaan. Kijk naar Syrië, kijk naar Libië. Maar ik denk dat... Het VN van de verdeelde blokken. Ja, precies. Het VN van de veto's. Het VN van de trage overleg. Ja. Ja, dat is geen scepticisme van mij, maar dat zijn feiten. Ja, Zit? natuurlijk, dat zijn feiten. Maar ik denk dat juist als ze nou die motiverende uh, stem hebben met veel passie zegt, nou, kom op... we we moeten gaan samenwerken op dit moment. Ik bedoel, dit moment, er zijn een aantal dingen die een prioriteit hebben. Net zoals handhaving van wetten. Dan kunnen we wel de eerste stap nemen na verandering. Want natuurlijk, um, voor mij zijn mensenrechten heel erg belangrijk. Omdat ik heb gezien hoe, ja, hoe dingen in andere landen te keer gaan. En... Daarom vind ik mensenrechten heel erg belangrijk. En als we iets niet kunnen handhaven, zoals uh, belangrijk voor onze gemeenschap, zoals mensenrechten, ja, hoe kunnen we dan al die andere conventies handhaven die de VN wil opzetten? Jullie staan in ieder geval niet alleen in. Er zijn natuurlijk heel veel jongeren tegenwoordig die de wereld overvliegen. En niet alleen als rugzaktoerist. Uh, veel belangstelling van de bellers. Annemie, bijvoorbeeld. Goedemorgen. Ja. Ja, ik ben uh, een uh, overjarige idealist. Ik ben 74. En ik heb stap voor stap uh, uh, ingezien dat realisme eigenlijk de enige weg is om iets te veranderen. En wat in mij opvalt, is dat het de supermachten zijn die zich onttrekken aan alles wat in VN-verdragen uh, wordt vastgelegd, voorop Amerika. En als euh, binnen het eigen Amerikaanse leger verzet op gang komt tegen de oorlogsmisdaden die door hun eigen troepen begaan worden, dan lopen deze mensen gevaar om gevangen genomen te worden. Nou, sterker nog, erg... ze zijn al gevangen genomen. Ja, maar kijk, wat, wat ik zo erg vind is dat euh, Amerika euh, euh, verspreidt, ook binnen Afrika, euh, de vooroordelen tegen het internationaal gerechtshof euh, om de bandaden van staten te beoordelen is dat ingesteld en nu hebben ook de Afrikaanse uh, staten gezegd: Wij laten onze dictators niet meer en onze mensen die ernstige schendingen uh, van alles wat humaan is uh, op hun geweten hebben, omdat ze eraan leiding gegeven hebben, we laten hen niet meer uh, veroordelen of beoordelen door het internationaal gerechtshof. Ja. En ik denk dat we daar met z'n allen aan moeten werken. Naast de confrontatie aangaan met de armoede en de milieuproblematiek... en de economische problematiek, vooral in ontwikkelingslanden. Oké, okay, Annemie, ja, het is vooral eigen belang van de supermarkten natuurlijk. Lijkt me een leuke voor Jilt van Schaik om op te reageren. Ja, ik ben het met uh, deze mevrouw eens. Uh, supermarkten onttrekken zich inderdaad veel te vaak aan het advies van de VN. Eigen als, belang, normaal. Ja, en als we nu kijken hoe dat komt, dan zie je dat de VN is opgericht in de jaren 50. En dat het vanaf dat moment eigenlijk statutair eigenlijk weinig veranderd is. Dus je hebt nog steeds de veto-rechten en dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Het is dus dus, geen werken zo. Nee, dus daarom denk ik juist dat het van belang is dat jongeren naar de VN gaan en dat wij onze frisse kijk op de wereld en onze frisse ideeën daar overbrengen, zodat we samen um, in een ander instituut kunnen vormen en de VN uh, van binnenuit kunnen gaan veranderen. Dus morrelen aan de regels gewoon openbreken die hap. Ja, precies. De VN, Het is natuurlijk op dit moment het beste initiatief wat we hebben om wereldwijd iets aan te pakken. Maar het is verre van ideaal. Dus daarom moeten we juist gezamenlijk als jongeren onze stem daar laten horen en zorgen dat we de VN van binnenuit kunnen veranderen. Leslie, ga je daar ook aan meedoen? Gewoon he, op de schop daar, die boel. Ja, nou, ik ben wel een beetje met Yield eens. Zoals de tweede secretaris-generaal van de Verenigde Naties zei, nou, de VN is niet opgericht om van de wereld een paradijs te maken, maar om uh, ervoor zorgen dat het geen hel wordt. En ik ben het helemaal mee eens wat, met wat Jill Zet zegt. Ik bedoel, de VN die moet natuurlijk ook uh, een renovatie houden. En zoals Ban Ki-moon zei, de wereld is uh, in een snelle globalisatie. Dus zijn wereldburgers ook. En de VN die moet daar ook mee ingaan. En ik denk dat natuurlijk um, juist door het samenwerken... Ik bedoel, als je een kind bent en je iets niet wilt doen... dan doe je het niet. Totdat er een en externe kracht, zo van, ja, je moet het doen, zoals je ouders of je leraren. Dus als alle landen samenwerken en zeggen tegen Amerika... ja, weet je wat, nu is het genoeg, nu ga jij je ook aan de regels houden... dat er dan een verandering kan beginnen. Natuurlijk is dit helemaal niet makkelijk, maar het is wel iets waar we naartoe moeten werken. En dat doe je bij kleine stapjes. En Sasha Stans? Ja, zoals de andere twee ook al uh, aangeven... is het uh, probleem van het vetorecht is een probleem waar we tegen aanlopen... Alleen het alternatief moet ook niet uh, vergeten worden. Want op het moment uh, dat we die VN niet zouden hebben... En dat uh, landen als Amerika niet uh, daarin zouden houden door ze te pijnen met zoiets als een vetorecht. Uh, maar Annemie zegt net ook al dat Amerika toch ook op een grootse agenda van het eigen belang bezig is. Tot in Afrika toe. Ja, precies. Maar uh, op het moment dat je ze niet aan tafel hebt, uh, bereik je helemaal niks. En nu hebben we tenminste een platform waar iedereen aan tafel zit. En waar we met elkaar praten en waar zelfs Rusland en Amerika aan tafel zitten, terwijl die toch echt uiteenlopende belangen hebben. En daarom is het belangrijk om daar je energie in te werpen. Want dat is een platform waar we iets mee kunnen. Ik ik denk dat je moet vaststellen dat je de instituties hebt en de grote vergaderzaal en de gewone werkers in het veld. Dat daar ook een grote spanning zit. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, de mensen die in de vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld Congo zitten... die hebben met een heel andere realiteit te maken dan de mensen die in New York dingen besluiten. En juist door vertegenwoordigers overal vandaan te halen, zoals de jonge vertegenwoordiger, krijg je als... Uh, assembly, daar als vergadering daar een beter beeld bij uh, hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Maar het dat is, blijft lastig. Het is in ieder geval een verfrissing. Uh, Hanna is ook aan de telefoon. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is, je is heel interessant wat jullie allemaal vertellen. En voorgaande aan de bellers ook verteld hebben. Maar voor mij is uh, de oorzaak toch van heel veel ellende... of het nou een milieucrisis, een economische crisis... waardoor heel veel mensen ter wereld in de knel komen... en gaan vluchten, et cetera. Een van de grootste oorzaken van alle ellende... is toch het uh, mondiaal geïntroduceerde neoliberale kapitalisme. Wat een grote woorden allemaal. Maar wat betekent dat dan in de praktijk, Hanna? Wat, wat nou, vreest dat neokapitalisme uit? Ieder voor zich mm -hmm. en uh, pakken wat je pakken kunt. Ten koste van alles, of het grondstoffen betreft, of voedsel, of het klimaat vervuilen. Dat is, dat is werkelijk de grondoorzaak van zoveel ellende die zich momenteel voordoet. Ja, het prerogatief van de rijken. Jilt van Schaik, uh, wat vind jij daarvan? Opmerkingen over neokapitalisme. Um, ja, dat is één manier wat, het, wat zeker op dit moment heel erg sterk gebeurt. Maar ik heb bijvoorbeeld ook in, in Afrika gezien hoe het anders kan. Hoe bijvoorbeeld China daar uh, op dit moment zelf uh, het, de landen daar tot ontwikkeling brengt. Dus ze investeren heel veel geld. Ze leggen daar infrastructuur aan. Onder andere natuurlijk om zelf de grondstoffen weg te halen. Maar ze betekenen wel degelijk heel veel voor de ontwikkeling van die Afrikaanse landen. Ja, maar Sasha, ja, dat is goed. Maar is, is, is juist China ook niet bezig om een enorme kapitalistische supermacht te worden? Ja. Zo neo als het maar kan. Ja, tuurlijk. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de investeringen waar je het over hebt, Gild. Uh, zoals de snelwegen in Congo die worden aangelegd. Die worden aangelegd en daarmee worden uh, mijn concessies. Dus dan mag China daar de grondstoffen weg gaan halen. Um, en die snelweg, dat is leuk dat die er ligt. Maar vijf jaar later is, moet die weer onderhouden worden. En wie kunnen dat? De Chinezen. Dus je creëert een enorme afhankelijkheid uh, van zo'n supermacht die jou aan het ontwikkelen is. Jij vraagt je dus kortom af hoe duurzaam die Chinezen bezig zijn. Ja, dat is gewoon een. Dan uh, uh, zie je het even als een uh, opiumverslaving. Je geeft iemand opium. en dan vijf dagen later komt hij weer bij je terug. Heb en jij daar minuut... geen twijfel over, Sascha? Uh, met, eigen oh, sorry. Met, met eigen ogen heb ik gezien dat het wel degelijk werkt. Uh, we hebben vaak de westerse investeringen gehad. Dat is veelal het geld overbrengen. Mm -hmm. En dat heeft de afgelopen jaren niet gewerkt. Want je ziet wat China nu heel erg aan het doen is. En andere Aziatische landen. Je ziet dat degelijk dat de mensen daar op lokaal niveau. Op kleine schaal dat ze daar degelijk voordeel uit halen. En dat ze zichzelf echt uit de, de armoede. Ze krijgen toegang tot betere netwerken. Ze krijgen toegang tot de haven van Mombasa. Of tot Nairobi. Noem maar op. En op die manier worden ze eigenlijk deel van de globaliserende wereld. En op die manier kunnen en zichzelf uh, omhoog werken. Dat klinkt als meer dan een voordeel voor de twijfel uh, voor China... Ja. Vanwege wat jij zelf hebt gezien, dus in Afrika? Ja, ik heb zelf gezien dat het wel degelijk werkt. Ik heb ook gezien dat de Westerse aanpak lang niet altijd uh, gewerkt heeft. En ik denk dat die, die mensen zijn die ook aan het verschuiven. Voor, noem maar, neem maar bijvoorbeeld minister Ploemen. Die gaat ook meer naar handel- en ontwikkelingssamenwerking. Dus die trend zie je overal. Ze draait alweer bij. Die trend zie je overal de wereld uh, plaatsvinden. En China die loopt daar op dit moment voorop. En ik denk dat ze daar uh, op dat betreft heel goed bezig zijn. Leslie Fijn, hoe zit het met jou? En het idealisme en het neocapitalisme. Nou, ik denk dat interesse van landen natuurlijk die spelen een hele grote rol. Maar ik denk ook aan de andere kant dat ze belangrijk zijn. Want je doet iets niet voor niks. Ik bedoel, waarom zou jij in een land investeren als je niks terugkrijgt? Waarom, dus daarom denk ik dat ook die samenwerking heel erg belangrijk heeft. Want we hebben gezien, net zoals de Europese Unie. De Europese Unie heeft dus één... Uh, doel gezet. Zo van, ja, en nu we gaan een grote economische macht worden. Dus als de internationale gemeenschap nou één doel voor zich zet en dan samen naar nou dat doel naartoe werkt, dan kun je gaan samenwerken. Maar als iedereen verschillende doelen heeft, ja, dat dat, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Dat is een deel van het probleem. Maar ja, dus investeren hoeft natuurlijk in jouw op uh, uh, opvatting geen vies woord te zijn. Nee, precies. Dus ik denk dat als de doel is bijvoorbeeld handhaving van mensenrechten. En dan kan ieder op zijn eigen manier, op zijn interesse daar naartoe werken. Maar je werkt er wel samen naartoe. Hanna, ben je enigszins gerustgesteld nu? Oh, Hanne is alweer weg. Nou, ik, ik, ik hoop dat dit toch een, een bemoedigend woord is geweest, ook voor is Sterk hoe jij toch steeds op die mensenrechten vooral door blijft gaan. Nou, voor mij is het heel erg belangrijk, want ik heb vreselijke dingen gezien. Ik ben, uh, nou, ik heb in, in Palestina was ik, samen ja. met uh, twee vrienden. En, uh, en we waren gewoon aan het kletsen met andere vrijwilligers en we gingen dus naar Hebron... En we moesten naar een aantal checkpoints, dus we moesten ons paspoort meenemen. Dus daar zei Ibrahim, een van de jongens van het vluchtelingenkamp... die kwam naar ons toe en uh, hij zei ze van... ja, mag ik je paspoort zien? Dus, me, dus mijn vriend zei... ja, natuurlijk, waarom niet? En hij pakte het paspoort... Hij, en hij keek naar het en het was alsof hij in zijn hand... weet ik veel, een ticket naar vrijheid had, weet je wel? En, en hij pakt het en hij zei... ik zou alles, alles geven om dit te hebben... En Jilt zegt, ik heb gezien hoe boeren zeven kilometer moeten uh, lopen voor water. Ik heb gezien hoe deze mensen geen zeven kilometer kunnen lopen. Omdat er een gigantische muur staat. Heb je de drek en de modder van Jabalaya kamp gezien? Daar in Gaza? Nee, ik ben niet naar Gaza geweest. Ik ben in de Westbank geweest. Erg genoeg daar. Ja, nee. Het is Gaza gewoon, is nog erger. Ja, precies. Het is gewoon een, een gevangenis. En voor mij was dat vreselijk. Want ja, de manier waarop ik leef... Dat, dat kan je je gewoon niet voorstellen. Ik bedoel, voor mij een paspoort is het normaalste in de wereld. En die persoon die heeft geen staat. Even kort nog. Wat ga jij doen? Vanavond ergens toespraak in Den Haag? Sascha? Uh, nee, vanavond zitten we met het campagneteam om het promotiefilmpje af te maken. En die komt binnenkort op internet. En Yild? Ik ga vanavond, vandaag met Omroep Ramond op en vanavond sta ik bij de Rotary in Bokstel een verhaal te vertellen. En Leslie? Uh, ja, Vanavond werken met mijn campagne-team uh, promotie. Oké, okay. reactie nog van een bijna 80-jarige. Zo goed dat die jongeren zijn die net als ik destijds idealen hebben. Laat je niet ontmoedigen. Dat is ook elke dag weer de les van lijn 1. Het is goed dat Amsterdam kroegen met dronken bezoekers bestraft. Ik vind het laadig, onzin. Het is een betutteling van hier tot Gunther. gunter. Er is niet al genoeg beleid op dit soort gebieden en de overheid moet zich een beetje verder van houden van dit soort bemoeienissen. Ik weet dat er gewoon een hoop ondernemers zijn die gewoon doorschenken. En dat vind ik een kwalijke zaak. Het nieuws van de dag: een prikkelende stelling, een gast in de studio. Hoewel ondernemers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En uw mening die telt. Je gaat toch niet naar een café om te gaan businessen. Luister vanmiddag van half twee tot 2 naar Stand.nl, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.